10 uur. Het NOS-journaal. Jan van der Putten. In het zuiden van Rusland is een meteoriet ingeslagen. Dat zeggen de Russische autoriteiten. Voor zover bekend zijn er geen doden. De inslag was bij de stad Chelyabinsk in de Oeral 1500 kilometer ten oosten van Moskou. Er was vanochtend een enorme knal, zegt correspondent Geert Groot Koerkamp. Nou, er zijn inderdaad veel gewonden, uh, lichtgewonden, over het algemeen door rondvliegende glasscherven. Het was een enorme klap. Uh, dat heeft uh, onmiddellijk voor gezorgd dat er heel veel ruiten zijn gesneuveld. Uh, en, en dat rond, rondvliegend glas heeft natuurlijk veel mensen geraakt. Ik denk dat het aantal uh, nog wel zal oplopen. En veel mensen zullen natuurlijk zich natuurlijk niet wenden tot de dokter of het ziekenhuis. Inmiddels melden de Russische autoriteiten dat er meer dan 400 gewonden zijn. De Russen houden het dus op het inslag van de meteoriet of delen daarvan. Sterrenkundigen houden er rekening mee dat het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 De coalitie wil volgens de krant de bezuinigingen op de thuiszorg verzachten om steun van de oppositie te krijgen voor de bezuinigingen op langdurige zorg. De VVD wil de plannen tegenover de NOS niet bevestigen, wel zegt een woordvoerder dat de partij het plan geen gekke gedachten vindt. De Zuid-Afrikaanse gehandicapte atleet Oscar Pistorius schoot zijn vriendin door de deur van zijn badkamer dood. Dat meldde Zuid-Afrikaanse media. Hij zou vier keer door de deur hebben gevuurd. Pistorius werd gisteren opgepakt in verband met de dood van zijn vriendin. Hij wordt vandaag voor de rechter geleid. Correspondent Alice van Gelder.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 Vorig jaar hebben voor het eerst meer dan 3 miljoen Duitsers Nederland bezocht. Dat blijkt uit cijfers van het Nederlands Bureau voor Toerisme en Congressen. Het bureau verwacht dat er dit jaar nog meer Duitsers komen. Duitsers vinden Nederland aantrekkelijk, zegt het Bureau voor Toerisme. Het is dichtbij en staat zeer bekend voor zijn familievriendelijkheid... en de diversiteit die te bieden heeft achter de duinen. Of de gezellige sfeer van Nederlanders en Nederland is een van de... Attractieve punten. En verder worden als meest positieve kenmerken van ons land Nederland-fietsland kaas, kust en zee genoemd. Dan nog het weer, wat zon, vooral in het westen, maar ook een winterse bui. Door twee graden langs de oostgrens tot zes in Zeeland. In het weekend wisselen zon en wolken elkaar af en blijft het droog. In de nacht kan het plaatselijk licht vriezen.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 Is Radio 1. KRO. Goedemorgen Nederland. Sven Kokkelman. Zit er een van dobben en kwekkenboomkraket? Nu wel of geen paardenvlees? Gestolen fietsen gaan met duizenden tegelijk de grens over. De voedselbank aan de Costa Blanca krijgt tijdens de crisis steun van de Nederlanders. Het zijn mensen, ja, heel leuk die verzamelen dan van hun ontbijt al deze dingen. is toch lief? En het ochtendhumeur van Nilgun Yerli. het is vijf over tien. Het vervolg is dit van Caro. Goedemorgen Nederland. Fietsen, dames en heren, die in ons land worden gestolen, verdwijnen massaal over de grens. Met duizenden tegelijk worden ze verkocht in België, Duitsland en zelfs in Spanje. Dat constateert het centrum van Fietsdiefstal. En Mojgan Javari is daar de projectleider. Goedemorgen. Gaan die, uh, waarom gaan die fietsen zomaar naar het buitenland eigenlijk? Uh, nou, dat, uh, de reden daarvan is omdat uh, Nederland erg uh, actief is met het uh, bestrijden van fietsdiefstal. M maar als wij heel erg bezig zijn met het bestrijden van fietsdiefstal, dan zouden er minder fietsen gestolen worden, dan zouden ze toch niet allemaal de grens over gaan. Nee, daar heeft u helemaal gelijk in. Uh, alleen onze aanpak in Nederland is zo succesvol... dat die gestolen fietsen in Nederland niet meer makkelijk verkopen kunnen worden. Dus de criminelen die kiezen voor anderen. En dat is, uh, nou laten we die fietsen naar buitenland meenemen... daar kan ik het makkelijker verkopen. Nou zei ik, ze verdwijnen massaal over de grens. Uh, wat betekent massaal? Over welke aantallen hebben we het? Ik heb geen harde cijfers daarvan. Uh, afgelopen jaar heb ik uh, drietal meldingen uh, ontvangen... vanuit uh, België, Duitsland en Spanje. En uh, die harde cijfers heb ik, en dat gaat over honderden. Maar ik hoor uh, steeds meer uh, ook vanuit de branche... Dat, uh, en handelaren over de grens... dat ze steeds meer gestolen fietsen te koop aangeboden krijgen. Uh, die zijn vaak Nederlandse fietsen. En hebben we het hier dan over georganiseerde misdaad? Zijn dat uh, goed georganiseerde bendes? Ja, ja. En hoe werken Hallo. die precies? Nou, wat wij uh, regelmatig uh, geconstateerd hebben, is uh, bijvoorbeeld uh, dat het dat met busjes. Uh, wat, wat wij in uh, het laatste geval wat wij in Spanje hebben gezien, is dat een Nederlandse bus uh, bij een havencontrole is uh, gecontroleerd. Uh, die was barstend vol uh, met uh, Nederlandse fietsen. En na uh, onderzoek is gebleken dat die fietsen wel afkomstig van Düsseldorf waren. En ik heb over ongeveer ja. in één bus uh, van 76 fietsen. Hoe weet een Spaanse douanier dat het hier gaat om een Nederlandse fiets eigenlijk? Nou, in dit geval omdat uh, die bus uh, wel een Nederlandse bus was... Uh, die wel een Nederlandse kent had. En daarnaast, uh, in Europese landen heb ik begrepen... dat ze van bestaan van ons register weten, fietsdiefstalregister. En uh, de meesten die dat weten, die controleren eigenlijk fietsen... eerst in uh, fietsdiefstalregister. Ja. En zo zijn ze erachter gekomen dat ze Nederlandse fietsen zijn... en dat ze ook hier gestolen zijn. Ja, het uh, aantal fietsdiefstallen daalt overigens wel in Nederland... Sorry, ik hoorde niet zo goed. Het aantal fietsdiefstallen, neem me niet kwalijk, daalt overigens wel in Nederland, dacht ik. Ik heb, ik heb echt storing, dus ik kan echt niets horen, sorry. U, u hebt storing. Het aantal uh, gestolen fietsen in Nederland daalt, bij mijn weten, toch? Bent u er nog? Bent u zelf gestolen? Hoop het niet. Mevrouw Javari? Ja, nu ben ik er weer, ja. Het aantal uh, dief, fietsdiefstallen in Nederland daalt, toch? U komt absoluut niet goed door. Nee. Nou, weet u wat we doen? Dan stoppen we ermee. Het punt is wel helder. Ik dank u zeer. Oké, u ook bedankt. Dag. She gets too hungry for dinner at 8. I'm starving. She loves the theater, but she never comes late.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 Well, That's why the lady is a champ I love a prize fight That isn't a fake No fate. And I love to rowboat with you and your wife in Central Park Barclay <laughs> <laughs> She goes to the opera and stays wide awake Yes, I do She likes the green, green grass, grass under her shoes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 Het zijn uiteraard niet alleen de Nederlanders aan de Costa Blanca... die te lijden hebben onder de crisis. De Spaanse bevolking moet in toenemende mate een beroep doen op de voedselbank. Voor hen is het allemaal nog veel erger. Martijn Grimius bezocht de voedselbank La Nusia... die onder meer wordt ondersteund met behulp van Nederlanders... en met de Nederlandse Wendy den Hartog. Even de maar maken. Dat zijn dus allemaal... Mm -hmm. dit keer babykleertjes. We hebben para bebijs. Alles is altijd goed, het is nooit te weinig. We kunnen alles gebruiken. Zegt ze. waar, waar komt dit dan nou vandaan, deze kleren? Van de mensen. Welke hebben, mensen? Uh, Nederlanders en Engelsen die, dat, uh, die gehoord hebben dat wij uh, dat willen inzamelen. Soms brengen ze het zelf, maar soms brengen ze het naar ons toe. En wij hebben dus steunpunten, waardoor we dus deze uh, goederen kunnen verdelen. Dus ook nog... Uh, Koekjes, ja, en, en, en Het zijn mensen, ja heel leuk. Oeps, heel leuk. Mensen die in hotels zijn, in Benidorm, die verzamelen dan van hun ontbijt al deze dingen. Is toch lief? Ziet u wel? Ketchup, koekjes. Ja, ja. Dit soort dingen, magdalena's, kijk. En ook deze kleine blikjes, maar het zijn allemaal eenpersoons... Kijk, het is toch geweldig dat de mensen zo meedenken? Ana gavalloles Gonzalez is de coördinator van de voedselbank in La Nucía. Het is een groot probleem, de armoede hier. Homer, in estos momentos sí, porque es que 6 miljoen Ja, dat is een heel groot probleem, want mensen, ook van de middenklasse wat, die komen dus zonder inkomsten te staan. Die wonen dus nog allemaal in hun huizen, die hebben kinderen. En ja, het is een groot probleem natuurlijk. En zij proberen dus dat dan op te vangen, ja, het is een probleem. Alles is uitgeladen. Ja. De spullen zijn al een beetje naar binnen. Zullen we ook eens naar binnen gaan? Ja graag. De voedselbank. Ja. Hoeveel gezinnen zijn hier afhankelijk van in deze gemeente? Uh, het zijn 100, momenteel 104 gezinnen die geregistreerd zijn. En dan kan je rekenen dat het ongeveer 500 personen zijn. Dus. Omdat ze dus toch wel ook kindertjes hebben van allerlei leeftijden. Het zijn baby's erbij. Tot en met 14 jaar ongeveer hebben ze het hier. En dan lopen we naar binnen. Centre Social el Calvary. Een kleine ruimte, een hele kleine ruimte daarachter. Dat is dan de voedselbank. Helaas. <laughs> Hoort het me zeggen, helaas. Ik wou dat we dat groter konden hebben, maar we roeien met de riemen die we niet hebben en proberen het zo goed mogelijk met elkaar te doen. We zijn nu in de opslagruimte van de voedselbank. Uh, heel veel flesjes water. Honderden zakken met bonen, noten. Eh, er zijn eh, pasta's, rijst. Hoe, hoe groot eh, is de toename geweest van het aantal cliënten van de voedselbank de afgelopen jaren door de crisis? In, dos años duplicado. in, te, in twee jaar is het verdubbeld. Yeah. Yeah. Yeah. Todos los días, dag. los días Entran 3, 4 of 5 personas pidiendo ayuda. Nou komen er bijna dagelijks vier tot vijf mensen binnen hier... die dus uh, om, om hulp vragen, hè, om, om, om, om eten, om voedsel. Uh, ja, economische hulp min of meer. Wat is de rol van de Nederlanders als het gaat om deze voedselbank... en sowieso de hulp aan de lokale bevolking? Heel groot, want uh, we hebben gemerkt uh, dat als je dus om hulp vraagt... dat er ook heel groot hulp geboden wordt door de Nederlanders... Door de Engelsen, door de andere uh, nationaliteiten die hier wonen. Maar de Nederlanders die geven ook graag, de Engelsen geven graag... iedereen geeft graag als ze weten uh, wat de nood is. Want velen worden er eigenlijk helemaal niet mee geconfronteerd. Toch? We zien het niet. Nee, want iedereen leeft in zijn eigen huis. En die weet eigenlijk niet dat om de hoek zoveel leed is. En als je hen dat attendeert, zijn de mensen direct erbij om te helpen. En dat geeft een heel fijn gevoel met elkaar. Want zo gaat het toch in het leven dat je elkaar even helpt. Mevrouw González, hoe ziet u nou de toekomst van La Nocia, van de Voedselbank ik hoop dat een, een heleboel mensen doorgaan met de hulp. En ze heeft dus een heleboel uh, mensen genoemd, uh, ook, ook een kerk en, en personen, individuen die, die helpen. En ze hoopt dat dit doorgaat, zodat ze dus de mensen hier kunnen gaan helpen tot de crisis een beetje uh, omlaag gaat. Maar wie weet wanneer het is natuurlijk. Hè? Dus daarom dat wij ook... Uh, gemotiveerd doorgaan, laat ik het zo maar zeggen. Moest huh? gracias. A ti. <laughs> gracias a ti. Ja, dat was de reportage van uh, Martijn Gimiers vanuit Spanje. Volgende week in dit theater. More than three weeks now. No heat, no water, no electricity. Honger.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 Straks zit er nou wel of geen paardenvlees in de Van Dobben en kwekkeboom Eerst de Udochtendhumeur, hier is Niel Gunjerli. Ik heb de eerlijkste pianist van de wereld. Wanneer ik na een voorstelling vraag, zong ik vals? Dan zegt hij nauwelijks. Afgelopen week was ik de gast bij Paul Witteman. Ik vroeg aan mijn pianist na de uitzending, hoe was ik? En mijn pianist zei, in het echt ben je veel leuker. Waarom, vroeg ik... Na het onderwerpen, cabaret is iets vrolijks, maar het onderwerp vooroordelen klinkt heel zwaar. Tja, als je achter een tafel in een studio erover praat, klinkt het verzadigd en zwaar, maar in het theater is het iets om over te lachen, te voelen, te denken. Vrouwen kunnen geen auto rijden, mannen huilen niet, dat zijn onschuldige vooroordelen. Een stap verder, Turken zijn vies, Marokkanen zijn tuig, Nederlanders zijn gierig, dan wordt het al zwaarder. Nederland zorgt goed voor zijn allochtoontjes en daar moeten we verder niet over zeuren. Alles het woord allochtoon, passé. Gastarbeider, vreemdeling, etnische minderheid, buitenlander, nieuwe Nederlander, de ander. Het woord doet er niet toe, de gedachte erachter wel. Je kunt je best doen om niet anders te zijn, maar soms wil men je gewoon anders zien. Na een optreden zei een man een keer tegen me... Weet je wat ik miste in je voorstelling dit jaar? Dat Turkse vrouwtje. Ik zei, meneer, u hebt twee uur lang naar dat Turkse vrouwtje zitten kijken. Nee, ik bedoel dat andere dat gebrekkig Nederlands spreekt. Nu spreek ik de taal en dan wilt u het gebrekkige Nederlands horen. Die is goed bedoeld, meid. Ik bedoel, dat Turkse fruitje is gewoon grappig. En je wilt toch dat wij een avondje lachen, of niet dan? Nou, nee, dat is niet mijn uitgangspunt. Nou, cabaret in Nederland, dat is lachen, dat moet je weten. Maar je bent natuurlijk nog niet zo geïntegreerd in de cabaretwereld. Nee, in die wereld nog niet. Verder, echt overal. Ik, ik ben een topper en stampel te maken. Ik ga, spreek, vele Nederlandse dialecten. Maar cabaret, nee, daar heb ik wellicht geen kaas van gegeten. Maar het intrigeert me wel hoe u erover denkt. Nee, integreert. Ja, maar ik zei integreert. Ja, het blijft moeilijk Nederlands. Het woord is integreert. Ja, maar uw gedachte integreert mij. Hoe kan mijn gedachte jou integreren? Dat is geen goed Nederlands, meid. Mijn gedachte kan jou hooguit interesseren. Ja, dat is waar euh, integreer op neerkomt. De integratie zal nooit slagen zolang de ander jou als anders ziet. En zolang jij jezelf anders... Nielke en Jelly maandag, het ochtendhumeur van Hans Bum. Opas en oma's, vaders en moeders, wilt u bijblijven? Let dan op, want na Gangnam Style is dit de nieuwe hit onder scholieren. Dus voor Jonathan, Bram, Pim, Fien en al die andere kinderen. En vooral die opas en oma's. Kuikertje Piep. Op de radio. Nogmaals gaat uit uw hoofd en probeerde eens mee te zingen. Zou ik zeggen, Kuikertje Piep was dat origineel was van Pulcino Pio trouwens. Um, mevrouw Marijnissen, Linnea Marijnissen, goedemorgen. Goedemorgen. Kunt u dit mee zingen? Nee, dat ga ik maar geen poging te doen als u het niet ja. erg vindt. Bent u een kreng? Een kreng. Nou ja, dat zou je aan de omgeving moeten vragen. Bent maar u een radicaliste? Sorry? Bent u een radicaliste? Uh, nee, volgens mij valt dat ook nog wel mee. Hebt u dictatoriale trekjes? Dat zou je aan de collega's moeten vragen, maar dat heb ik gelukkig nog niet gehoord. Nou ja, dat is gevraagd uh, en ik uh, stel wel deze vraag omdat uh, er een onderzoek is geweest onder leden van uh, Advocabo RNV En dat er uh, groeiende kritiek is op de koers van, uh, van uw vakbond, want uh, daar bent u voor actief. Um, en dat er ook uh, kritiek is op de sfeer en op de koers van die partij te radicaal, te veel actie voeren, te weinig polderen. Uh, en een verziekte sfeer Een in intern debat is onmogelijk. Dat zijn zowat van die termen. En dat hij zou te maken hebben met uw komst? Ja, dat is wel bijzonder. hè, Om dat zo s morgens vroeg in de krant uh, terug te lezen. Heeft het te maken met uw komst? Nee, nee, absoluut niet. Nee, Ik werk uh, al zo'n vijf jaar voor Advocabo en uh, sinds twee jaar zit er een nieuw bestuur bij Advocabo. En dat bestuur heeft gezegd, we gaan wat dingen anders doen. En dat zit hem vooral in de manier waarop wij als vakbond ons werk doen. Uh, we waren het al heel veel bezig met het overleggen in de directiekamer en daardoor vergaten we af en toe nog wel om eens te gaan horen hoe het op de werkvloer aan toe gaat. En we waren ook wel heel erg veel bezig met puur en alleen de arbeidsvoorwaarden. Als je het hebt over loonsverhoging, als je het hebt over pensioenen. Allemaal enorm belangrijke onderwerpen. Maar wij merken bijvoorbeeld in de zorg dat onze leden zich eigenlijk nog veel drukker maken over de kwaliteit van hun werk. Kan ik nog wel goede zorg geven aan ouderen van dit land? Ja. Nou ja, die thema's die zijn wij als vakbond nou ook aan het adresseren. En niet alleen aan het adresseren, wij zijn daar ook op aan het organiseren. Um, ja, en dat is wat men de nieuwe koers noemt. Ja, maar die koerswijziging die gaat ook gepaard dus met interne kritiek. En dat heeft op zichzelf niet zozeer te maken met de thema's die u noemt. Want daar zal iedereen binnen die bond het wel mee eens zijn. Maar met name over de sfeer. Wie kritisch is, vliegt eruit. Mensen voelen zich zwaar geïntimideerd. Lees ik in de Volkskrant. Uh, en een andere medewerker die anoniem wil blijven zegt... je hebt het gevoel dat je constant moet omkijken... zodat je niet van achteren wordt aangevallen. Ja. Gezellig. Ja. Ja, nee, dat klinkt uh, bepaald niet gezellig. Ik heb dat ook uh, gelezen. Ik ken dat onderzoek verder niet, dus ik weet verder ook niet waar dat vandaan komt. Het is ik een onderzoek ook... onder 350.000, nee, onder uh, 450 medewerkers. Nou ja, ja, ik ken dat onderzoek uh, verder niet. Maar we zijn inderdaad als vakbond wel bezig om dingen anders te doen. Dat klopt. En uh, ja, uh, ik zie met name, ja, ik ben actief in de zorg, dan in dit geval. Ik werk voor AfCabo en ik, uh, wij zijn actief in de zorg. Dat dat wel enorm uh, onder onze leden juist belangrijk wordt gevonden. Die vinden het belangrijk dat wij het als vakbond hebben over de kwaliteit van het werk. Die vinden het belangrijk dat wij als vakbond opkomen voor... De 100.000 mensen die op dit moment in de thuiszorg bijvoorbeeld uh, dreigen ontslagen te worden. Ja, we hebben natuurlijk lange tijd als vakbond uh, heel goed in het Nederlandse overlegmodel kunnen functioneren. Maar dat was wel omdat de andere kant van de tafel, om dat even zo te noemen, wist dat op het moment dat het nodig zou zijn... wij als vakbond ook in staat zouden zijn ja. om ons het tanden te laten zien. Dan kun je goed onderhandelen. Ja. Maar goed, dat, ja, de... dat levert dus stevens de kritiek op van medewerkers die zeggen... de bond is veel te veel bezig met actievoeren... En dat... Dat ook nog op een manier, nou citeer ik de Volkskrant... die veel weg heeft van een religie maar goed, dat is dan de uitleg van de Volkskrant. Ik heb zelf helemaal niks met religie en ik zou ook niet weten waar dat uit uh, zou moeten blijken dan. Nee. Ik kan die voorbeelden niet noemen. Ik heb ze in de Volkskrant ook niet kunnen lezen. Ja. Maar wat wel zo is, is dat wij meer bezig zijn met niet alleen inhoudelijk dus de kwaliteit van het werk, maar ook wel, met en dat klopt, met meer, uh, en dat noemt men dan politieke thema's, ja. uh, maar wel uh, om ook die dingen te benoemen. Als bijvoorbeeld het kabinet beslist. Ja. We gaan 1,1 miljard bezuiniging in de thuiszorg. Ja. Dat gaat 100.000 banen kosten. Als het kabinet beslist: ja, het wordt nu toch wel tijd voor marktwerking in de zorg, concurrentie. Waardoor ja. mensen niet meer kunnen samenwerken maar moeten concurreren. Waardoor ja. onze leden een kwart van hun loon moeten inleveren. Ja. ja, dan is het denk ik niet meer dan logisch dat wij als vakbond ons daar ook tegen aan bemoeien. Juist. Maar zouden we geen knip voor de neus waard zijn als we dat niet zouden doen? U verdedigt de koers, u bent geen kring. u bent geen radicaliste <lacht> en u hebt geen dictatoriale trekjes. Gelukkig. <lacht> Lilian Marijnissen van de APVACAbo, ik dank u zeer. Dank je. Het is uh, twee minuten voor half elf, dames en heren. De schandalen stapelen zich op in de vleesindustrie. De vraag: zit er paardenvlees in of niet, wordt dagelijks gesteld. Flip Houtman, goedemorgen. Goedemorgen. Uh, u bent uh, producent van uh, Van Dobben en de Kwekkeboom Kroket, Zit er bij u paardenvlees in, ja of nee? Nee, er zit geen paardenvlees in. Weet u dat heel zeker? Ja, dat weet ik heel zeker. Hoe weet u dat zeker? Nou, omdat wij uh, onze receptuur uh, baseren op een, uh, op een traditie die we eigenlijk al meer dan 60 jaar uh, hebben. Uh, rundvlees is een, uh, een belangrijk onderdeel daarvan om onze kwaliteit en onze uh, smaak te bepalen. Uh, en daarmee uh, is, is dus rundvlees een belangrijk uh, onderdeel van, van ons recept. Ja. Nou hebben jullie een persbericht de wereld in gestuurd ja. met de mededeling er zit geen paardenvlees in onze kroketten. Ja dat klopt. Ja, als het al toch niet op de verpakking staat, waarom stuur je dan een persbericht de wereld in eigenlijk? Nou, omdat wij merken dat de consument uh, zich, zich ongerust maakt. Ja. Dat hij vragen stelt over verschillende producten die hij in de supermarkt uh, aantreft of in andere plekken waar hij kan eten. En, en dat vinden wij belangrijk om daar uh, duidelijkheid over te creëren dat er geen misverstanden uh, bestaan voor de consument van wat hij eet. Ja, dus geen paard in de kroket. Dat klopt. Wel in de frikadel. Uh, wij hebben één uh, product, één, uh, één mini frikandel waar wel uh, paardenvlees in zit. Ja, en dat, uh, daar, daar uh, declareren wij ook gewoon op de verpakking dat het erin zit. Staat op de verpakking? Ja. Dus u hebt niks te verbergen? Nee, absoluut niet. U zegt nee. frikandel, het is wel frikadel. Dat kan allebei. Oh ja? Ja. Oh, ik dacht dat het frikadel was. Goed. <lacht> zijn ze lekker eigenlijk? Ja, die zijn zeker lekker. Ja. Ook, ook met paard erin? Uh, ja, ook ja. ja goed. Maar uh, mensen hoeven zich geen zorgen te maken over de Van Dobbe en de van Kwekenboom kroket want uh, en de want daar zit dus geen paard in. Dus als je geen paard wil eten kun je die kroketten wel gewoon eten. Ja precies, dat klopt. Nou, dan weten we dat ook weer. Oké. Okay. Gaat u ze nog eten vandaag? Ja, zeker. Elke dag een lekkere kroket. Ja. En de frika <laughs> Oké, okay, hartelijk dank. <laughs> niet te veel, hè? Dat is niet goed voor de gezondheid, toch? Nee, maar een kroketje elke dag mag best. Ja. Flip Houtman, marketingdirecteur van Ik Dank u zeer. Oké, okay, dank u wel. Precies half elf, dames en heren. Einde van deze uitzending. Ik wens u vast een goed weekend en verwijzen naar onze website. Kro.nl voor meer informatie. En snel door nu lijn, eh, lijn 1. Jeroen Wielaert. Nou, ieder Sven. Goedemorgen. Hoi Sven, hallo. Goedemorgen. Hey, ik sta vandaag in Amsterdam-Zuidoost. Want 6 miljoen euro is er hier gefraudeerd met de kinderopvangtoeslag. Ja, en om met de Belastingdienst te spreken, makkelijker konden ze het niet maken. Hoe dat precies zit, hoort u straks na het nieuws met Jan van der Putten. Radio 1, het NOS Journaal. Het aantal passagiers op Schiphol is vorig jaar gestegen naar recordhoogte van 51 miljoen passagiers. Dat is een stijging van 2,6 ten opzichte van 2011. Dat staat in de jaarcijfers van Schiphol. Paralympisch atleet Oscar Pistorius heeft vier keer door de deur van zijn badkamer geschoten. Dat melden Zuid-Afrikaanse media. Pistorius werd gisteren gearresteerd omdat hij thuis zijn vriendin Riva Steenkamp heeft doodgeschoten. Vanochtend wordt hij voorgeleid. Bij de inslag uit de ruimte van vanochtend in Rusland... zijn zeker 400 mensen gewond geraakt. Drie van hen zijn er slecht aan toe. Die inslag bij Tjeljabinsk zou van een meteoriet zijn, of delen daarvan. Maar sterrenkundigen houden er ook rekening mee... dat het om een brokstuk van een satelliet of ander puin uit de ruimte gaat. En bezoekers van de website van het AD, de Volkskrant Trouw en het Parool... hoeven vanaf vandaag geen toestemming meer te geven voor het gebruik van cookies. De kranten halen de cookies weg en plaatsen alleen de, de pop-ups en plaatsen alleen een informatiestrookje. Minister Kamp zei woensdag al dat hij de cookie-wetgeving wil versoepelen. En dat zijn de hoofdpunten van het nieuws. ANBB Verkeersinformatie in het Noordoosten en het Oosten van het Land komt nog plaatselijk dichte mis voor. Er staat nog één file op de A50 Arnhem richting Os... tussen Heteren en Knopend Ewijk, drie kilometer. Het is Radio 1, NTR, Lijn 1. Hier is Naida Orange. Beste luisteraars van de week schrokken we weer op van een enorme fraude ten koste van de belastingbetaler. 6 miljoen euro die bedoeld was voor kinderopvangtoeslag is besteed aan vakanties, kleding, luxe goederen, noem het maar op. Natuurlijk zijn de fraudeurs hier in de eerste plaats schuldig voor. Maar het roept ook een andere vraag op. Wordt het mensen niet te makkelijk gemaakt om de overheid op te lichten? In het geval van de kinderopvangtoeslagfraude was één telefoontje naar de crash voldoende geweest... om erachter te komen dat de kinderen van deze mensen helemaal niet op de crash zaten. Kortom, als je tienduizenden euro's zonder fatsoenlijke controle overmaakt aan mensen... met een minimaal inkomen, vraag je dan niet om problemen. Onze stelling van vandaag luidt dan ook... Vooraf controleren bij kinderopvang in plaats van storten en daarna pas checken of het klopt. Luisteraars, wat vindt u? Bel 0800 1121 of mail naar lijn1apenstaartje ntr.nl. Twitteren kan natuurlijk ook. Gebruik hashtag lijn1radio. U luistert naar lijn1. De muziek is er vandaag niet vanwege de technische problemen. Maar dat geeft helemaal niet, want we kunnen snel doorgaan. Even voor de duidelijkheid nog een keer luisteraars. Er is dus fraude gepleegd met belastinggeld door hele gewone mensen. Mensen als u, als u en ik. Geen professionele organisaties, geen banken. Nee, gewoon uw buurvrouw of buurman. En dat was ook wel heel makkelijk, want je vult gewoon een formulier in... met daarop je eigen gegevens, die van je kinderen... en dan pak je gewoon een bestaande crash en klaar is Kees. Dit is bepaald geen hogere wiskunde en als de Belastingdienst maar even logisch nadenkt... dan heb je deze greijers zo in de smissen, zou je denken. Helaas heeft de fiscus gekozen voor controle achteraf. Probleem, de oplichters hebben tegen die tijd geen geld meer. Alles is uitgegeven, dus foetsie zijn weer onze dure belastingcenten. Roland van der Vliet van de PVV, goedemorgen. Goedemorgen. Hoe is dit mogelijk? Dat is een uitstekende vraag en een belangrijke vraag... Want als we dit in de toekomst willen voorkomen, zullen we moeten kijken wat daar is gebeurd. Kijk, ik heb de indruk dat bij de Belastingdienst, waar ze ook te maken hebben met bezuinigingen op de dienst zelf, dat daar steeds meer auto geautomatiseerd gebeurt. En dat er dus helemaal niet meer zo vaak een fysieke ambtenaar naar zo'n formulier zit te kijken voordat dat geld dan vervolgens wordt overgeboekt. Dat zit in een geautomatiseerd systeem, denk ik zelf. En dan is het ching, tata En als je dus denkt. Dat er dus in de vorm van een voorschotregeling, 80.000 euro in een van die voorbeelden van fraude, gewoon wordt uitgekeerd. 80.000 euro waar iemand vijf kinderen heeft en zegt van, oh ik heb ze eigenlijk forsling op de opvang, mag ik het vervangen ja, dat is buiten proportioneel. Ja. Dus uh, het is inderdaad veel te gemakkelijk toegekend... Uh, omdat er uh, geen fysieke controle plaatsvindt. Okay. Geen fysieke controle, zegt u. Alles gaat automatisch. Voor alles vullen, ja. wij, vullen wij een uh, formulier in op de computer. Dat klopt. Dat uh, heb ik ook gedaan. Ik heb even gekeken naar hoe gaat dat. Nou, Ik heb ingevuld hoe ik heet en ouderangsep waar ik woon. Ergens in Den Haag. Ik heb mijn echte SOFI nummer ingevuld. Vervolgens heb ik ingevuld... Uh, de, het, het Sophie-nummer in dit geval dan even van een collega, hè, maar normaal zou dat je eigenlijk moeten zijn. Sophie-nummer van een bestaand kindje. Ik heb aangegeven nou ja, uh, inkomen 15.000 euro. En als ik dan verder ga, het kindje, en dan moet je aangeven van waar zit het kind op de crash. Dat is ook ja. niet zo moeilijk. Ik zoek uit welke crash er bij mij in de buurt zit. Heb ik opgeschreven. Vervolgens kijk ik wat is het registratienummer van de crash. Ook te vinden op internet. Dat vul ik in. Klaar is Kees en ik vul in mijn rekeningnummer. En weet u wat ik meteen dacht? Hé, hey, ik, ik heb geen. Ver, ik, er staat nergens dat ik een bewijsje moet uh, inleveren. Een, een papiertje, een verklaring van de crash. Dus hoe moeilijk kan het zijn om achter dit formulier te zeggen, wij hebben ook nodig een verklaring van de crash. Ze hoeven niet te bellen. Ja. Ik begrijp dat ze geen geld hebben dat ze moeten bezuinigen. Dat de hele, ene telefoontje kunnen ze vergeten. Hoe moeilijk kan het voor de Belastingdienst zijn om gewoon te zeggen... jongens, leven een verklaring in van de crash. Ja, leuker kunnen we niet maken, makkelijker wel. Nou, in dit geval ook leuker dus. Maar kijk, wat, wat moet gebeuren is een veel betere match... Tussen bestanden en registers. Enerzijds die kinderopvang uh, uh, uit die crashwereld, en anderzijds uit die van de Belastingdienst. En zelfs dat gebeurt niet. Dus er is ook al een debat aangevraagd, overigens in de Kamer. over de wantoestanden bij het toekennen van kinderopvangtoeslag. Omdat het afwikkelen van aanvragen, dat laat heel lang op zich wachten. Dat is nog een reden waarom er met heel veel met voorschotten wordt gewerkt. En die worden, die worden altijd wat minder gecontroleerd dan uiteindelijk bij een definitieve afwikkeling. Dus daar zit ook nog een mismatch. En we hebben gelukkig binnenkort een debat over het functioneren van de belastingdienst. Want die voert dit allemaal uit. En die moet dus toe naar meer fysieke ja. controles in combinatie met het zoveel mogelijk aan elkaar koppelen van de bestanden. Want precies wat hij daar zelf beschrijft met hoe je dat praktisch probeert. Ja, dat gaat allemaal veel te gemakkelijk. Meneer Van Vliet, dus, ja. <coughs> even nog voor de, voor de luisteraars. Want we hebben het ja. over grote bedragen. en We zeiden al, ze ja. zijn gezinnen die voor 120.000 euro hebben gefraudeerd. Ja. Een van de redenen dat dat kon, is omdat je, je kon tot 16 maanden met terugwerk, terugwerkende kracht ja. geld kon ontvangen. Hoe, hoe, ja. hoe ging dat precies? <coughs> nou, nou ja, dat is met heel veel uh, regelingen in de, in de belastingwereld is het zo... dat als je ergens recht op hebt, dat je de, dat, dat bedrag dus ook nog een hele tijd kunt claimen... En uh, op het moment dat jij dus binnen de, de criteria valt waarop je dat nog mag terugvorderen, dan kun je dus uh, je claim bij de fiscus neerleggen en moeten ze uitbetalen. Je ja. kunt bijvoorbeeld ook een negatief inkomen nog drie jaar terug afwentelen. Dat kunnen particulieren ook. Dus er zijn gewoon regelingen dat je met uh, achterstallige tijd iets uitgekeerd kunt krijgen. Ja, ja dan maak je hier bendes misbruik van. Precies. Omdat je de Dominica aanvrijf zouden naar de fiscus liefdjes laten sturen. Ja. In de bus zit stadsdeelwethouder in Amsterdam-Zuidoost... met de portefeuille Armoede Muriel Dalglies. Het gaat hier om uw wijk, Amsterdam-Zuidoost. Had u dit verwacht? Hier in uw wijk voor 6 miljoen gefraudeerd in één wijk. Goedemorgen, luisteraars. Um, had ik dit <coughs> verwacht? Nou, ik moet zeggen dat ik niet verwacht had... dat een uh, fraude met een kindertoeslag... in deze omvang mogelijk uh, zou zijn. Dat had ik niet verwacht. De fraude betreft de periode 2009-2010. Ik heb ondertussen ook begrepen... dat uh, de minister ook maatregelen heeft ge getroffen. Wie geeft om u de schuld bekomen. van het feit? U zegt, ik had dit niet verwacht... fraude op zo'n grote schaal in mijn, uh, in mijn wijk, in mijn stadsdeel. Wie geeft u de schuld? Nou kijk, op de eerste plaats zijn de bewoners natuurlijk... zelf verantwoordelijk voor het feit... Um, dat ze natuurlijk een toeslag aanvragen. Maar ook, ook verantwoordelijk als... ze uh, Um, onjuiste gegevens aan anderen verstrekken of zelf verstrekken om die toeslag ook uh, te kunnen innen. Die zijn verantwoordelijk. Maar tegelijkertijd vind ik dat ook, en uh, de heer Sandvliet zei het ook al, dat door de koppeling van bestanden het mogelijk moet zijn dat de Belastingdienst vooraf uh, kan controleren of de betreffende persoon, hè, huidsvrouwen, gezin, of zij, uh, in aanmerking komen voor deze ja. toeslag. Even terug naar die vrouw, want om, waar gaat het om? Gaat het vooral om alleenstaande vrouwen? Ja, het gaat om alleenstaande vrouwen. Ik heb inderdaad begrepen dat het gaat om een bedrag tot 6 uh, miljoen. Uh, 200 nog wat een, uh, aanvragen die op die manier, zeg maar. 400. Uh, 400, nou, ik heb 200 uh, okay. nog wat gehoord, maar dat maakt op zich niet uit. Hè? Gaat het gaat nog steeds Want, om 6 miljoen. Ja, het is heel veel geld. Kijk, Ik wil ook zeggen van dat de meeste mensen... gewoon op een correcte manier gebruik maken van de toeslagen ja, die er maar zijn. Maar over die mensen hebben we het nu, nu over. Nee, we precies. hebben het nu over de mensen van die 6 miljoen. Ik las ergens dat de mensen bij u in het stadsdeel al eerder gewaargeschuwd waren. Uh, gewaargeschuwd nou, voor wat? Hoe, hoe nou, gaat dat? Kijk, in die zin van dat wij, wij hebben hier in het stadsdeel... teams die achter de voordeur komen... <coughs> Die dus kijken van hoe zit het financieel in dat gezin. En we geven natuurlijk ook een voorlichting aan de betreffende personen... over die toeslagen die ze allemaal al dan niet krijgen. Wat voor voorlichting? Nou, van, kijk, op het moment dat, uh, dat we binnenkomen... en iemand heeft bijvoorbeeld recht op een huurtoeslag of kindertoeslag... en die is niet aangevraagd, dan geven we de mensen dus aan... Van dat ze daar... Uh, een aanvraag toe kunnen indienen, maar ook tegelijkertijd geven we aan als we dus constateren dat mensen geen recht hebben op een toeslag en we zien dat die mensen dat wel krijgen, dan geven we wel aan dat ze het direct stop moeten zetten. Ja. Dus op die want manier. En we die, want dat op... kunnen de mensen bij u in de wijk niet zelf verzinnen. De mensen hier in deze wijk in Amsterdam Zuidoost kunnen dus niet zelf verzinnen. Oh, ik vraag iets aan, ik vraag kinderopvangtoeslag aan, maar mijn kind zit helemaal niet in de crash... dus heb ik daar geen recht op? Nou, dat kunnen ze wel, wel degelijk zelf verzinnen. En waarom gaat u ze dus dan voorlichting geven? Nou, we geven over van alles en nog wat voorlichting. We leven natuurlijk in een heel gecompliceerde uh, samenleving... Hè, met allerlei formulieren en uh, sofi-nummers. Dat snap uh, ik. De dingen die, en, die mensen niet weten, dat als je niet weet waar je recht op hebt... dat je, dat je, dat je als, als stadsdeelvoorzitter zegt... Nou ja, dan, hè, daar moeten we voorlichting voor geven, snap ik helemaal. Maar mm. mensen die stelen... Moeten wij die mensen gaan vertellen, u mag niet stelen, want stelen is fout? Nou, kijk, tuurlijk. Mensen die stelen, daar heb ik zelf ook helemaal geen uh, begrip voor. Maar we hebben in deze week heel veel um, ja, mensen die soms ook de taal niet goed machtig zijn. Nou, die... met alle respect, of je wel of niet een taal spreekt, stelen is universeel dat dat niet kan. Ja, daar hoef is, je echt het, niet de Nederlandse taal voor te is, spreken. Het is heel makkelijk. Makkelijk geld bestaat niet. Gratis geld Precies. bestaat gewoon niet. En dat moeten de mensen weten. En tegelijkertijd is het toch zo dat op de een of andere manier. mensen toch op de. Uh, niet iedereen, maar toch een, een, een aantal mensen. dat die toch uh, ja, hierop ingaan. omdat kennelijk de verleiding toch heel erg groot is. En u denkt dat u die verleiding kunt stoppen door ze voorlichting te geven? Nou, ik denk. U bent toch geen dominee? Nee. Gelukkig niet. Maar uh, de, de, het was ook niet erg geweest als ik dat geweest was. Is ik, zo. Ik, uh, <laughs> ik vind dat we de mensen gewoon de feitelijke informatie moeten geven. En als mensen dan toch op de een of andere manier besluiten... om daar toch misbruik van te, te maken, dan moeten ze gewoon op de blaren zitten. Ja, naar de gevangenis te mee. Guido aan de telefoon. Goedemorgen. Ja, goedemorgen. Mva. Ik uh, ben blij dat u toch... Uh... Uh, eerder in de uitzending wekt u namelijk de suggestie dat het allemaal zielige mensen zijn die niet wisten uh, wat voor formulier ze invulden. En uh, ja, dat gelegenheid schepte dief. Maar uh, gelukkig nuanceert u dat uh, en is dit uh, wel degelijk uh, uh, of is dit niet rechtvaardig? Maar ik vraag me ook af, gaan deze mensen dat geld natuurlijk terugbetalen? Hele goede vraag, dank u wel. Stadsdeelwethouder amsterdam zuiders Muriel Dalglies, gaan de mensen dit terugbetalen? Nou, de mensen die worden natuurlijk gedagvaard. En het is aan justitie om de strafmaat te bepalen. Sommige mensen kregen taakstraffen. Met natuurlijk een boete erbovenop er ja. het bedrag. En ze moeten gewoon terugbetalen. Ja, maar in de praktijk is het geld al op. Want het gaat vooral om alleenstaande moeders. Die hebben het geld gebruikt. Dat hebben we ook kunnen lezen de afgelopen tijd in, uh, in interviews. Die hebben dat geld gebruikt om op vakanties te gaan. Nee. Een reisje door Europa. Terug naar de Dominicaanse Republiek. Even naar de ouders in Suriname. Leuke nieuwe televisie, nieuwe kleren. Dat het komt. geld is weg. Ja. ja dus nou. we kunnen het helemaal niet terughalen. Nou, daar ga ik verder dan niet over. Daar gaat justitie over, nogmaals. Uh, als mensen niet terug kunnen betalen, dan krijgen ze dus een straf. En de strafmaat, dat, daar ga ik als nee. bestuurder niet over, maar wel justitie. Roland van Vliet hangt nog steeds aan de telefoon van de PVV. Ja. Wat vindt u ervan, van alles wat u hier, hier hoort? En met name, name over die voorlichtingsplannen van Muriel Dalklisch. Nou, ten eerste hoop ik eigenlijk, euh, nou, ik vrees dat dit slechts het topje van de ijsberg is. Want als het van één week de, de score is alleen in een deel van Amsterdam, hoe zit het dan in, uh, in alle andere grote steden waar je ook mensen hebt die bij bevolking nodig hebben, omdat ze de taal niet machtig zijn. Kijk, op een gegeven moment besluit je gewoon om iets in te vullen wat niet waar is op het formulier. Mm -hmm. Een beetje fraude en dat leidt tot diefstal van gemeenschapsgeld. Ja. En daar komen we dus aan het werkelijke probleem. Want als we vanuit de politiek nu zeggen, we moeten die teugels strakker aantrekken en die fiscus moet beter op zijn zaak letten, en gaan dus de goede straks weer onder de kwade leiden. Ja, en dat betekent dus dat die kwade, die zijn daar dubbel voor verantwoordelijk. Namelijk dat de goede eronder moeten geleiden, want we gaan de teugels strakker aantrekken. Ze maken er een misbruik van, die kwade. En ten tweede, dat is een heel belangrijk punt, omdat ze uiteraard in de verste verte niet in staat zijn... om dit gestolen gemeenschapsgeld terug te betalen. He, de belastingbetaler draait hier gewoon voor op. Want ja. Ik zie dus dat de politierechter taakstrapen uitdeelt. En er worden betalingsregelingen getroffen via een kleine korting... ...op de zorg- en de huurtoeslag... Uh -huh. ...ja goed, dat, dat bedrag van 40.000 of 80.000 euro... ...is in de verste wet op die manier niet terug te halen. Nee, precies. Dus en wel, dat is een twee sporen Niet alleen de politiek teukers strakker aantrekken... ...maar ik vind dat die taakstraffen... ...die hebben slechts symbolische waarde. Ja. Lang in de gemeenschap rondzingt... ...maar ja, je krijgt een taakstraf... ...en je mag het in het einde van het einde terugbetalen. Precies, als je die mooie reis teuken. toch al hebt gemaakt... ...what do I care, mijn huis staat toch al vol mooie spullen. Meneer Van Vliet, ja. ik ga even naar een beller... ...met een oplossing. Mar Martin, Goedemorgen. Hallo. Goedemorgen. Hey. Je hebt een oplossing. Hey. Nou, ik denk het wel. Uh, uh, ik denk dat het rechtstreeks met uh, met de, de kinderdagverblijven uh, geregeld moet worden. Dus dat die een lijst in invoeren bij de belasting. Die kinderen zitten op school en dat, dat daar uh, de belasting daarop vergoed. Dus dat uh, eigenlijk de ouders uh, helemaal niet in in uh, daarin voorkomen verder. Sorry. Dat? Nou dat. Nou, dat, uh, dat het buiten de ouders omgaat, dat gewoon rechtstreeks met de kinderdagverblijven opgelost wordt. Uh, die kosten die werkelijk gemaakt zijn. Ja. En dat dat dan door de belasting uh, weer vergoedt. Dus dan zou de Belastingdienst rechtstreeks moeten betalen aan de kinderopvang, bedoel je? Ja, ja. Aan, de, aan de kinderopvang. Ja. Dat die gewoon ja. in, in dienen bij de belasting. Van ja. Die en die kinderen zitten bij ons op... Uh, in de crash, Precies. En, uh, ja. daar wou, wou, wou Goed. hebben we wel een voor Dankjewel, een goede suggestie. Ja, en wij van lijn 1 hebben toch echt ontdekt... het kan heel simpel, Belastingdienst. Zorg er gewoon voor dat je zegt dat er een formulier ingevuld moet worden. Een officieel formulier waarbij een stempel staat van de crash. Uh, wij kregen vanochtend een reactie van de Belastingdienst. Zij zeggen wij doen geen uitspraken over onze manier van controleren. Ja, makkelijker kunnen ze het niet zeggen. In de bus zit ook Manja Smit, SP Tweede Kamerlid. Manja, wat vind jij van dit alles? Ik vind het allemaal vreselijk verdrietig. Ik vind het heel... Verdrietig? Ja, ik vind het voor vreselijk nou, voor ons allemaal. Voor de belastingbetalers, want die betalen voor die mensen die onterecht het geld hebben gekregen. Ik vind het heel erg verdrietig voor al die mensen die nou um, uh, met dikke schulden vaak al zaten. En die nog veel grotere problemen hebben. Die vaak dom zijn geweest, fraude hebben gepleegd. Soms wisten wat ze deden, soms ook niet, denk ik. Maar ik vind je het gaat... vooral... Ik vind het wel heel aardig van je, nou... Armanya. Je gaat uit van de goedheid van de mensen. Mensen die arm zijn. Ach, eigenlijk zijn ze... Heel dom en weten ze niet wat ze doen. Dus nu moeten wij het zielig gaan vinden dat zij in de schuldsanering zitten. nadat ze met elkaar voor 6 miljoen hebben gefraudeerd. Volgens mij, volgens mij zei ik dat niet. Volgens mij zei ik dat er mensen zijn. die heel bewust de boel hebben zitten flessen. die heel bewust fraude hebben gepleegd. en die mensen moeten ook voor de rechter terechtkomen. die mensen moeten hun schuld dus ze zijn tref, ook terugbetalen. Ze zijn niet dom. Want je gebruikt het woord dom, maar ze zijn niet dom. Sommige mensen. Ik denk dat sommige mensen het heel ingewikkeld hebben gevonden om te ja. snappen wat er allemaal gebeurt. En ik hoor dat van heel veel ouders. Ook ouders die best weten wat ze doen en die de boel Wacht, heet. wacht, wacht. wacht. Nee, nee, ik ga nee, even nee, nee, nee, wacht even. Je zegt heel ingewikkeld. Hoe ingewikkeld kan het zijn, want ik heb dit formulier ingevuld, dat je dit formulier invult en zegt mijn kind zit op crash, pietje puk... Terwijl je weet dat je kind gewoon lekker thuis bij jou op de bank zit. Dat is, dat is niet moeilijk. Echt nee, niet. Nee, maar dat Want dan zei... weet je dat je liegt. Maar volgens mij zei ik zojuist ook dat mensen die frauderen... dat, dat die altijd voor de rechten zullen moeten komen. Maar er zijn ook heel veel ouders, en die, die schrijven mij ook aan... die zeggen, luister eens even, als ik wisselende diensten heb... is het best ingewikkeld om dat fatsoenlijk met de Belastingdienst te regelen. En daarnaast, ja, en daarnaast mm -hmm. wilde ik zeggen dat de Belastingdienst... er al jaren een potje van maakt wat dit aangaat. Het is natuurlijk ook belachelijk dat je tienduizenden euro's overmaakt... als Belastingdienst aan mensen waarvan je geen idee hebt of die kinderen op de crash zitten, wat ze verdienen. En daar zit volgens mij de fout die we als overheid hebben gemaakt, die de regering heeft gemaakt. Die heeft gezegd, weet je wat, Belastingdienst, we bezuinigen op jou, doe het maar gewoon op goed vertrouwen. Maak zonder enig probleem 80.000 euro over en dan gaan we een jaar later wel kijken wat middag, of, dat, of dat terecht was. Ja, dat deugt natuurlijk ja. niet. Er zijn gisteren Kamervragen gesteld. Hè. Is het nu opgelost? Er gaat nu geen fraude meer plaatsvinden met die kinderopvangtoeslag? Nou, het is eigenlijk al, de regels zijn twee jaar geleden al aangescherpt. Je ja, mag precies. nu nog maar drie, twee maanden terugvragen van die kinderopvangtoeslag. Dat maakt de mogelijkheden tot fraude veel uh, kleiner. Uh, daarmee hebben wel heel veel ouders die te goedertrouw zijn... die mm -hmm. gewoon vanuit de goede overtuiging uh, hun toeslag willen terugvragen, een probleem. Ja. Want als dat mensen zijn, zoals ik zei, met bijvoorbeeld wisselende werktijden... dan is het soms heel moeilijk... Om een maand later al te kijken of we is. En jullie als SP zijn er eigenlijk voor dat die, die, die, terugwerkende, dus die termijn van 16 maanden met terugwerkende kracht alsnog je vergoeding aanvragen. die is afgeschaft. En jullie willen dat dat eigenlijk weer terugkomt? Nee, niet 16 maanden. Maar, maar kijk, twee maanden. Het is nu twee maanden. Dat is ook te weinig. En dat vind ik echt te weinig. Want dan komen veel ouders in de problemen. Maar er is nog iets geweest. De Belastingdienst heeft door die fraude. allerlei regels aangescherpt. Zoals deze. Dat je maar twee maanden terug kunt vragen. Maar heeft dat dan heel veel ouders niet verteld. En ja. nu krijgen wij dus heel veel reacties acties van mensen die zeggen, luister eens even... ...ik kon het altijd een jaar terugvragen, nu wil ik dat graag... Ja. ...en dan heb ik geen recht meer op mijn ja, geld. Goed, ze, ja, dat wisten, ook ze hadden het niet. kunnen weten, het staat op de website. Nee, maar dat stond niet op de website. Nee, het stond, het stond niet op de website. Nu wel, maar toch even terug. Dat is goed, dan maken we van die twee maanden weer zes, acht... ...maakt me niet uit. Wat gaan we doen met die fraude? Is daarmee dat probleem van die fraude opgelost? Hoe gaan we die controle dan doen? Nou, ik denk dat ze, de suggestie die je net deed... Dat, de, dat op het moment dat je het aanvraagt... dat je ook van de crash moet overleggen... kijk eens eventjes, uh, Jantje staat echt ingeschreven. Dat, dat is om te beginnen. Je moet gewoon kunnen laten zien dat dat kind naar de opvang gaat. Ja. Dat, is, dat is heel hard nodig. is makkelijk te regelen. Ik zou zeggen, bel zo meteen na deze uitzending Asher. En zorgen er gewoon vandaag nog voor dat dat gaat. Zo moeilijk is het toch niet? Nee, dat lijkt mij ook niet. Alleen Asja heeft aangegeven dat hij op dit moment... geen enkele aanleiding ziet om, nieuwe, uh, om dit te doen. Ja. Um, dat vind ik heel dom van hem. Dus ik denk dat wij, als we over twee weken geloof ik, hebben... We er een kamerdebat over, dat we dat dan van hem moeten gaan eisen. Dat hij gewoon zegt, luister, één, één formuliertje van die crash. Ja. That's it. Roland van Vliet van de PVV. Gaat u weer bellen? Nou, ik heb Asja gisteren nog fysiek gesproken... ...in een zogenaamde procedurevergadering van die commissie van de Kamer die daarover gaat. Maar hij beweegt inderdaad niet, daar heeft mevrouw Smit gelijk in. Kijk, het is, we doen nu op twee manieren. We krijgen een debat met Asscher, dat, dat staat wel op de rol... Dan zullen we alle open trekken en we krijgen een debat. Wat de gaat, u, wat dan gaat dan u in dat de debat financiën. bespreken met hem dan? Want debat, dat klinkt weer... Debat, dan denk in ik, de oh, het is allemaal heel ingewikkeld. Zo ingewikkeld in is dit een, niet. Nee, nou ja, je hebt soms een debat nodig om be, een bewindspersoon... met een motie of wat dan ook in een hoek te dwingen... waarin hij iets anders doet dan nu zegt hij, ik doe niks. Ja. Dus, wens een debat, kun je motie indienen. Als je wordt aangenomen, kun je hem dwingen om wel iets te doen. En dat doen we dus ook in een tweede debat met de staatssecretaris van Financiën. Want die gaat over de Belastingdienst. En daar moeten die bestanden aan elkaar gekoppeld worden. Dus... En we moeten gaan werken met gecertificeerde registers. voor die kinderopvangwereld. En dan, nou, dan ga je die bestanden koppelen. En dan denk ik dat het probleem grotendeels opgelost is. Okay. In de bus, stadsdeelwethouder Amsterdam Zuidoost, Muriel Dalglies. Als. De mensen hier bij u in de wijk, met name de alleenstaande moeders... als die nou gewoon dat formulier moeten invullen... dat ze een bewijsje hebben van de crash met een stempel... dan bent u ervan af dat uh, voor 6 miljoen wordt gefraudeerd hier. Kunt u niet Ascher gaan bellen? Want het is ook in het voordeel van uw stadstil. Ja, tu tuurlijk. Um, de heer Ascher zit er natuurlijk voor geheel Nederland. Um, die opmerking wil ik uh, wel gemaakt hebben. En het is absoluut... Uh, niet zo dat er alleen gefraudeerd wordt in Amsterdam-Zuidoost. Dat is ook zo. Den Haag, Rotterdam, ik noem maar wat. Ja, er is voor 40 miljoen euro gefraudeerd met allerlei toeslagen. Zorgtoeslag, huurtoeslag, kindertoeslag. En voor 40 miljoen euro liggen er ook nog dossiers die door justitie behandeld moeten worden. Dus het is een groot probleem. En ik vind zelf dat... De, de, de wetgever, eerst de Tweede Kamer, hè, u zit hier ook. Dat die ook de verantwoordelijkheid hebben om regelingen zo, uh, zo te maken dat men zo min mogelijk kan frauderen ja, met minder fraudegevoelig. Precies, minder fraudegevoelige regelingen moet maken. Dat wil niet zeggen dat je het altijd gaat kunnen uitbannen. Maar dat is natuurlijk wel het, uh, uh, een eerste stap. Meneer Van Dijk, Dag. goedemorgen. Ja, ik zit net te ontbijten en mijn boterhammen die blijven in mijn keel steken. Zo vervelend vind ik het. Over zoveel geld en dan op zo'n gemakkelijke manier. Maar het is niet het enige fraudegeval. Want er wordt daar ook op grote schaal gefraudeerd met uh, de thuiszorgsituatie. Uh, thuiszorgbureautjes worden opgericht die vangen bakken geld voor mensen die nooit thuiszorg krijgen. Ja. En het vervelend is ook weer net in die wijk. En dat uh, maakt uh, de stigmatisering van die wijk uh, er natuurlijk niet beter op. Hoe weet u dat? Gewoon, radio 1, luisteren. Oké. Okay. Niet uit eigen ervaring? Uh, nee, ik probeer zo min mogelijk te frauderen. Nee, maar geen mensen... Mental... <laughs> heel goed, heel goed. Heel Nederland heeft het nu gehoord. U fraudeert zo min mogelijk. <laughs> Juist. Het zal, zal ooit Probeert ooit, het. het. Het zal ooit een keer gebeurd zijn, maar als ik het merk, dan ga ik diep door het stoffen. Mea culpa, mea culpa. Oké, okay, dank u wel. Uh, nieuws, die twittert... Tegen mij, je zegt mensen als u en ik, maar ik denk aan criminelen. Het zijn ook criminelen als ze frauderen voor 6 miljoen. Mevrouw Naida, zegt Dik van Silten. We zijn allemaal boeven, maar alleen als de situatie ernaar is, komt dit naar buiten. Klopt ook. Nog eentje, Hans die twittert. Misbruik bij kinderopvang, amarantis, declaraties politici. Algehele verloedering zit, zit erin. Ja, nou, dat is ook niet hoopgevend. Maar ja, wat ga je doen? Nou, ik vind het mooi dat u meneer Amarantis noemt. Kijk, gisteren hebben we te horen gekregen... dat drie bestuurders bij die mbo-school uh, vrij uitgaan. Die hebben de boel ook jarenlang uh, zichzelf zitten verrijken op belastinggeld. Dat mag. Daar zijn geen wetten tegen. Um, ik vind dat als wij zo bovenop al die ouders zitten die frauderen... dat moeten we doen, maar dan moeten we ook op bestuurders zitten die frauderen. Dat zou ik nog wel even... Dat lijkt me een goed begin. Uh, ik denk dat wij gaan zo snel mogelijk in het Kamerdebat... Uh, de minister vragen om met een verklaring van de uh, uh, crash te komen... Uh, hey, om dat in te voeren voor ouders. En ik ben uh, bezig met informatie verzamelen van alle ouders... die onterecht door de Belastingdienst hun toeslag ook zijn misgelopen. Want dat is de andere kant. Dat gebeurt ook doordat de Belastingdienst er een rommeltje van heeft gemaakt. En die ouders kunnen zich melden op sp.nl slash kinderopvang. Helemaal ja, goed. Meneer Daaglies, gaat u nog door met die voorlichtingen? Ja, absoluut. Uh, via de budgetteringscursussen die we geven. Via uh, lokale uh, radioprogramma's. Die hebben we in Zuidoosten voor bijvoorbeeld de Ghanese doelgroep, de Antilliaanse doelgroep. Dus we gaan er gewoon keihard tegenaan om mensen nog, nogmaals, en dat gebeurt al, maar nog eens een keer te benadrukken dat je dus niet mee kunt doen aan dit soort praktijken, omdat je jezelf nog erger in de problemen brengt. Ja. Uh, nog steeds aan de telefoon, Roland van Vliet, PVV. U heeft volgende week dat debat... Mm -hmm. Gaat u, eisen, ja. gaat u eisen dat dat formulier er komt? Ik vraag het nog een keer, want volgens ons is het echt zo simpel. Een formulier van een... de crash met een stempel. Kunnen we dat nu afspreken? Ja, natuurlijk. Kijk, soms heb je een radioprogramma door de Radio 1 om tot deze nobele daad te komen. En <lacht> en mijn stoldopmerking zou wel nog zijn van... ik vind ook dat er een verantwoordelijkheid ligt bij justitie... om geen symbolische straffen uit te delen. Zolang dat rondzinkt in zo'n gemeenschap, blijft de ook ook aanwezig. Mee eens. Is het mogelijk? Ja, waarschijnlijk is dat juridisch niet mogelijk. Maar zou je kunnen zeggen, in plaats van die taken af, taken straffen, inleveren die televisie? Inleveren al die mooie sieraden die je ervan hebt gekocht? Zou ik dat helpen? Dat doodlijk, uh, ja hoor, ik denk dat dat ook helpt. Want dat, dat is veel sterkere signaalwerkingen. Volgens mij zijn er wettelijke mogelijkheden voor. Oké. Okay. Dank u wel. Dank u wel mijn gasten. En uh, ja luisteraars, moralistisch of niet, waar ik van bouw is dat weer de mensen die de voorziening echt nodig hebben... Dupe woorden van het gegrijf van deze fraudeurs. Stelen van de overheid is niet minder erg dan stelen van je oude buurvrouw. Denk daar maar aan de volgende keer dat je een formulier invult. En meneer Ascher, niet zo moeilijk doen. U hoort het. Vraag vandaag nog de Belastingdienst. Dat zij dat formulier, die verklaring van de crash, gewoon eisen. Makkelijker kunnen wij het niet voor u maken. Fijn weekend.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 Dit is Radio 1.